Goedemiddag allemaal. Het is 15 uur. Nederlandse tijd. En het is vandaag 24 mei 2013. En we zijn weer toe aan het zoveelste. Bartimeus iPhone, iPad, vragenuur. Ik ben het al kwijt. Maar Nancy weet het ongetwijfeld nog. Um, ja, wat gaan wij doen vanmiddag? We beginnen met de vragen die binnengekomen zijn bij iAsk. Dat is er één. Daarna... ...ga ik me bezighouden met de app Rail Team. En dat is uh, omdat nog steeds de reisplanner-app niet geüpdate is... ...en ik toch wel mijn treinreis wil plannen. Um, dan komt Nancy met uh, een verrassing. Uh, ze had iets leuks voor ons bedacht... ...maar dat had toch net even iets meer voeten in de aarde dan we hadden gedacht. Dus die gaat even niet door. Daarna kom ik met een uh, leuke app, er is al iets over geschreven uh, in het voice-over forum, namelijk de app Drop Fox. Volgens gaan we verder met de vragen die uh, tijdens de chat uh, bij iedereen uh, boven komen. En tenslotte krijgen we uh, alles wat nog boven komt borrelen, voor het borreluurtje, en uh, de valreep. En voordat ik nou begin met uh, de vraag die binnengekomen is bij iAsk... laat ik even de microfoon los voor mensen die iets heel dringends kwijt willen. En ga je gang. Niemand? Nou, oké. Okay. Dan beginnen we meteen met de vraag die binnengekomen is bij iAsk. Dat was een vraag van Mark Scholten... die nog steeds niet de podcasts van uh, 8 en 15 februari 2013 kan downloaden. Uh, Nancy zei van, we moeten even aan hem vragen uh, van welke website hij ze downloadt. Dat zal ik doen, want op de een of andere manier krijgt Nancy nog steeds... De I ask vragen niet winnen. Dus uh, Mark, als je deze uh, afluistert, ik ga je in ieder geval mailen uh, met de vraag of uh, welke uh, website je gebruikt. En als, dat niet, als het dan nog steeds niet lukt, zullen we even naar een andere oplossing zoeken. Oké, okay, dat was de vraag via iAsk. Uh, zijn er nog meer mensen die ooit problemen hebben gehad... met het downloaden van de podcast van 8 en 15 februari? Ik laat de mic even los. Nou, uh, niet zozeer met die specifieke podcast. Ik had wel een aanvullende vraag. Ik, ik kom overigens net binnen, hoor, dus ik, uh, ik ben nog maar 20 seconden online... Um, wat ik, uh, waar ik een probleem mee heb, is de downloadlink. Um, kennelijk is die veranderd of zo. Want uh, ik kan vanaf podcast uh, 1 tot en met 50 kan ik ophalen. Daarna uh, schijt hij er mee uit. Althans, op de iPhone zelf. Dus dan moet ik toch nog naar de site om de nieuwste op te halen. Is er een andere link? Dat is eigenlijk de vraag. vraag voor Nens, maar even, kom maar even tussendoor. Uh, uh, hoe download je het dan op je iPhone met Safari? Of heb je daar een andere methode voor? Nee, met het programma Podcast. En ik moet je eerlijk zeggen, ik weet niet meer. Ik geloof dat ik wel via Safari uh, die link heb aangetikt. En dan komt hij zelf met uh, abonneren in uh, Podcast. Oké, okay, Nens, hier weet jij vast al een antwoord op. Uh, ik denk dat je de officiële link hebt gepakt en die, uh, die zou inderdaad aangepast worden. Uh, ik heb nog niet ontvangen van degene die hem aan zou passen wat de nieuwe link zou worden. Uh, maar ik zorg dat het de volgende week in orde is, dan uh, laat ik dat weten. Ja prima, het heeft ook geen vliegende haast, want meestal ben ik er wel buiten. Toevallig heb ik uh, nou ja, de afgelopen twee, drie keer gemist, dus ik dacht van de week, nou eens even kijken... En dat ging dus niet. Nee, oké, okay, nee, dan moet je het inderdaad even op een andere manier doen. Goed, nou, um, dat was I Ask. Um, wat mij betreft ga ik dan gewoon door met de apparel team. Daar moet ik even wat dingetjes voor regelen, dus ik ben binnen een half minuutje weer terug. Ja, want, uh, nogmaals, ik kom net binnen. Uh, ik heb nog wel een andere vraag, maar dat kan misschien straks uh, in het kader van de valreep. Ah, je bent te laat van zomer, dat betekent afwassen, hè? dat weet je. Dat weet ik, maar ik, ik heb een goede, uh, goede smoes, want ik was bij uh, mijn coiffeuse. Oké, okay, nou dan zie je er in ieder geval weer netjes uit. Dus uh, moeten we moeten de volgende keer uh, de videoverbinding maar maken. Is goed Ruud, uh, hou hem even vast. En uh, nou ja, ik, ik hoop dat je tenminste zo lang volhoudt. Want ja, uh, we moeten natuurlijk maar even afwachten of het wel een leuk vraaguur wordt. Oké, okay, ik ga de microfoon vastzetten en even mijn iPhone uh, aan en zo. Real team. Oké. Okay. team zegt hij. Was keurig natuurlijk. Railteam, rechtsplanner, compact, knop. Oké, okay. um, even iets over uh, Railteam. Toen ik hem ging installeren, werd mij natuurlijk gevraagd of hij mijn locatie mocht uh, nagaan. Nou, dat mocht hij, want anders dan weten we natuurlijk niet, weet hij niet waar ik ben. Hij vroeg ook of ik wilde toestaan dat hij in mijn contacten ging uh, gluren. Dat heb ik ook toegestaan, maar ik heb Spelend met het appje vanochtend nog niet ontdekt waar dat nou voor nodig zou zijn. Maar misschien weet iemand dat straks en kom ik er tijdens deze demo nog wel achter. Niet alle knoppen zijn helemaal goed gelabeld, maar het lijkt zich goed te wijzen. Als ik me goed herinner is die gratis. Oeh, anders krijg ik weer straf van Nancy dat ik de prijs niet weet. Uh, van de Dropbox app uh, heb ik hem keurig opgeschreven, Nens. Goed... Um, Onderaan het appje hebben we de bekende tabbladen. Dat zijn de volgende: Favorieten. Top 1 van 5. Oh, ik zal even mijn spraak wat langzamer zetten. Hij zei favorieten 1 van Goedem. 5. Spreeksnelheid: 5, 4, 30 procent. Nou. Geselecteerd. Reisplanner: Top. Favorieten: Top 1 van 5. De tweede is: Geselecteerd. Reisplanner: Je hoort die geselecteerd. De derde: Omgeving: Top 3 van 5. Dienstregeling: Top 4 van 5. Info: Top 5 van 5. Nou, we zullen even. Er zijn dus, zover ik kan nagaan, geen instellingen. Ik kan zo even in de instellingen van de iPhone zelf gaan kijken. Of daar nog iets over staat. Geselecteerd. Info. Top. 5 van 5. Ik ga even naar de info. We kunnen even kijken wat daar voor interessant te lezen valt. Rail Mobile 1-dienstregeling voor alle Europese treinen op je iPhone. Kopniveau 4. Begin van lijst. Rail Mobile. Biedt u actuele informatie over de dienstregeling van alle Europese treinen en verbindingen. Dankzij de stationsplattegronden die duidelijk aangeven waar u aankomt en waar uw volgende trein vertrekt, wordt overstappen makkelijker dan ooit. Goede reis. Dankjewel. Wat is Railteam? Railteam is een samenwerkingsverband tussen de toonaangevende Europese internationale spoorwegmaatschappijen die hoge snelheidstrajecten exploiteren. Het doel van de huidige leden zijn oh. Deutsche Bahn, Duitsland, SNCF, Frankrijk, SNCB, België, Eurostar, Groot-Brittannië en ss Nederland... Nee, Oostenrijk en SBB Zwitserland. In Komt, van twee nou, van twee Dat is natuurlijk wel uh, enigszins misschien wel interessant, maar toch. Dus we laten deze info verder voor wat hij is. Er staan hier verder geen instellingen. Favorieten. Top. 1 van 5. Mijn favorieten zijn nog leeg, dus ik ga meteen naar de planner. Keringsplanner. van vijf. Gaat het natuurlijk om. Top. 2 van 5. Compact. Knop. Bovenaan heb ik een knop, die staat nu op compact. Tik ik hem aan. Expand. Dan staat hij op expand. Het is met zo'n knop altijd net andersom. Als die knop expand heet, dan zitten we in de compacte modus. Heet die compact, dan zitten we in de expand, de uitgebreide modus. Uh, we gaan eerst even de compacte doorlopen. Reisplanner. Koptekst. De koptekst. Van huidige positie. Wijzig volgorde van huidige positie. Dat kom ik zo op te leren. Utrecht overvecht. Wijzig volgorde naar Utrecht Overvecht, knop, datum, vandaag, vrijdag, 24 mei 2013, tijd, 14.5. Geselecteerd, vertrek, aankomst, knop, 2 dus van 2. Eigenlijk allemaal vrij logisch, ik bedoel ook wel vrij bekend, denk ik. Zoeken, knop. Zoeken is eigenlijk de knop plannen. Kopierigd symbool 2011, 10 BV, haken, ingenieur, en MWH. Oh, zo, ja, ja, ja. Favorieten. Dat Dan zijn we er. Zoek Ik ga meteen even naar. Wijzig. Daar. Wijzig volg Van. Huidige positie. Reisplanner. Context. Van. Huidige positie. Van huidige positie. Wijzig volgorde van. Huidige positie. Wat betekent dat nou? Dat is eigenlijk. Dat is eigenlijk het omdraaien van de. Naar en van bestemmingen. Zoals je nu hoort, is van huidige positie. Daar. Utrecht over nou, Utrecht overvecht. Wijzig volgorde van. Huidige maar als positie. Volgorde van. Hij zegt ook sleebaar, dus ik dubbel tik hem. En hou hem vast. Onder naar. Utrecht overvecht geplaatst. En nu staat hij ondernaar. En nu wat is Wijzig nu... volgorde van. Van. Utrecht overvecht. Wijzig volgorde van. Utrecht overvecht. Naar? Huidige positie. Hoort, het is dus nu omgedraaid. Um, Wijzig volgorde naar. Huidige positie. En als ik nu volgens naar neem en tik dubbel. En ik trek hem naar boven. Boven van utrecht overvecht geplaatst. Dan staat hij weer boven van en dan Wij wordt het dus volgende naar, naar, naar van, utrecht en geplaatst. Nou ja, noem maar op. Dit is dus de manier waarop je in Railteam uh, zeg maar uh, van en naar wijzigt. Um, het is mooier als daar één knop voor is, maar dit werkt prima. Datum vandaag, vrijdag, nou. 24 mei 2013. Tijd. Die tik ik nu aan. Datum en aan. tijd. Annuleer. Datum knop. en tijd. Datum en tijd. gereed. Datum vandaag, vrijdag. 24 mei 2013. Tijd. 14. 5. Geselecteerd. Vertrek. Knop. Aankomst. Nu. Knop. 1 in 15 minuten. Knop. 2. Nu. Knop. In 15 minuten. In 1 uur. Knop. Vandaag. Kiezeronderdeel. komen we dan. We gaan naar morgen. 25 mei. 16. Kiezeronderdeel. En 5. 14. 12. 11. 10. 09. 05. Kiezeronderdeel. 9. Uur 5. 0. 25 in 1 uur. In 15 minuten. Nu. Knop. Aankomst. Geselecteerd. Tijd. Datum. Gereed. Knop. En ik pak hem gereed. Reisplanner. Expand. Knop. Reis. Van. Wijzig. naar, Wijzig volgt. Datum. Morgen. Zaterdag. Keurig. Geselecteerd. Vertrek. Aankomst. Knop. Zoeken. Knop. En nu ga ik niet meteen zoeken. Ik ga eerst even... Expand. De Expand knop aantikken. Compact. Die verandert dus nu in compact en ik ga weer vegen. Reisplanner. Koptekst. Van. Huidige positie. Wijzig volgorde van. Huid naar Utrecht Overvecht. Wijzig volgorde naar. Via. halte Kijk, we hebben er nu een via bij gekregen. Datum. Morgen. Zaterdag. Nou de datum. 5 geselecteerd. Vertrek. Knop. Aankomst. Knop. Dat is dus waar. De knop of zeg maar uh, waar de tijd opslaat. Um, hij staat dus nu op morgen 5 over negen. Dat is de vertrektijd. Als ik hier aankomst tik, dan wordt dat genomen als aankomsttijd. Transportmiddelen. Alle. Transportmiddelen. Als ik dit scherm opentik, dan kan ik kiezen voor uh, eigenlijk wat we ook al kennen van de 9292-app. Uh, kunnen we kiezen voor verschillende transportmethodes. In dit geval kun je hoge snelheidslijnen en regionale verbindingen, noem allemaal maar op, aan of uitzetten. Disclosure Ure ja. uit Knop. Overstaptijd. Disclosed transportmiddelen. Alle. Hier heb je zo'n knop. Transportmiddelen allen. Als ik hier op dubbel tik, gaat het venster open waar je dat kan kiezen. Daaronder staat een grafisch symbooltje. Disclosure rijdt. Disclosure rijdt, zegt hij. Als je daarop tikt, gebeurt hetzelfde. Overstaptijd. Normaal. Hier gebeurt ook weer hetzelfde overstaptijd als ik hier op dubbel tik. Ik zal het eens dus even doen. Overstaptijd. reisplanner, Terugknop. De terugknop. Overstaptijd. Context. Geselecteerd. Normaal. Minimaal 5 minuten. Minimaal 10 minuten. Minimaal 20 minuten. Minimaal 30 minuten. Favorieten. Oké, okay, minimaal. Dat zijn de mogelijkheden die je hebt. terugknop. Terug en ik zal je even laten zien: compact transportmiddelen. Op, disclosure, overstaptijd Normaal. Daaronder staat dus ook voor: Disclosure, zo, ride. Disclosure, ride knop als ik die dubbel tik. Overstadtijd. Kijk, dan kom ik dus ook in terug. de overstadtijd terecht. rechts overstaptijd Disclosure, alleen directe verbindingen. Alleen directe verbindingen. Alleen directe verbindingen. Schakelknop. Uit. Het staat uit. Dat houdt in dat je niet wenst over te stappen als je deze aanzet. Nou, voor mensen die een heleboel spullen bij zich hebben, kan dat heel erg handig zijn, toch? Fiets meenemen. Fiets meenemen. Schakelknop. Uit. Nou. Zoeken. Knop. En dan hebben we de zoekenknop en die gaan we nu maar even intikken. Verbindingen. Reisplanner. Terugknop Verbindingen zegt hij. Nou, ik ga gewoon vegen. Ik ben bovenin. Verbindingen. Koptekst Reload button knop. Reload button van huidige positie. Ik reload ga die even button. doen, die knop. reload button. Attentie. Opnieuw laden knop. Updaten met huidige tijd. knop. Afbreken knop. Dat zijn de mogelijkheden. Opnieuw laden. Knop. De ik doe nu even afbreken, maar je kunt dus uh, hier de tijd wijzigen als je dat nodig vindt. Als ik dus toch de huidige tijd wilde hebben in plaats van morgen, dan kan ik dat hier even heel snel doen. Van huidige positie naar utrecht Overvecht. Datum zaterdag 25 mei 2013. 7.5. Oh, staat hier op 7.5. Favourite zet Knop. Verder. Vertrek v Z-rit. Ik heb dat nog niet geprobeerd, maar ik vermoed dat ik hem dan in mijn favorieten ga zetten. Kunnen we zo wel even proberen. Vertrek. Ank. Aankomst. Duur. De duur van de reis. Aans. Um, zullen we even kijken wat hij hier nou zegt. Woorden. Tekens. Hoofdletter A. A. N. S. Aan. Simon. Punt. Ja, aansluiting denk ik. In. Hoofdletter N. Werd mij niet helemaal duidelijk. Vertrek. 7. 11. Aankomst 9, duur 1, 49, veranderingen 2, vertrek in, producten IC 12.720, IC 3.527, R 5.726. Ik vermoed dat dit de treinnummers zijn. IC staat natuurlijk voor Intercity en uh, ik weet niet wat die andere, uh, kon, kon ik zo gauw niet uh, memoriseren wat die andere letters waren. Maar ik vermoed dat je hier de treintypes hoort. Dat is dus één mogelijkheid. Vertrek 7, 15. Aankomst 9.1. Duur 1.46. Veranderingen 2. Vertrekking. Producten IC 2620, RE 4320, RE 5725. Vertrek 7.45. Aankomst. 9 16 duur 1 ja. 31 op zaterdag we je 1, nogal een tijd onderweg van station Lelie naar station Over maar we vertrek pakken deze is 7, even voor de 43 we hebben dan gewoon de eerder, eerder knop later en knop, de later knop kopieer symbool 2000 vertrek het is copy van de app aankomst details verbindingen terug details verbindingen details Koptekst, map screen map knop. Map screen map, dan krijg je een, een, een, blijkbaar een, een, een kaartje op je scherm. Datum, morgen, zaterdag 25 mei 2013, duur 1.31. Station huidige positie, vertrek 7.45. Station huidige positie, dat is dus Lelystad is dus niet zo. Route start, Route start PNG. Route start PNG, dus dat is dus een plaatje. Wandelroute 2,6 kilometer, 30 minuten. Ah, nee, ik denk dat ik me dus nu vergis. Even kijken of dat zo is. Showman, knop. Showmap. Showman, knop. Station Lelystadcentrum, aankomst 8.15. Vertrek 8.15, Vertrek platform spoor 2. Ja, dit had ik niet verwacht, maar dat is op zich wel aardig. Hij ziet mijn positie en hij ziet dat ik hier in de kocht ben en dat het een half uurtje lopen is naar het station. Nou... Ik doe het ietsje sneller met hondje, maar dat klopt wel zo ongeveer, dus daar houdt hij rekening mee. Dat uh, had ik nog niet ontdekt omdat ik vanochtend eigenlijk alleen maar vanaf uh, het rechtstreeks het station had gepland. Dus hij houdt rekening met de looptijd. Route change, PNG. IC 2622. Dat is dus het treinnummer. Disclosure downknop. knop. Wandelroute, 2,6 kilometer. Oh. Showman, Stats. Route change. IC 2006. Disclosure doubt. Station Almere Centrum. Aankomst. 8.30. Aankomst platform spoor 2. Vertrek. 8.39. Vertrek platform spoor 2. Nou, zoals jullie horen kan ik op Almere gewoon op station op spoor 2 blijven staan. Route change. PNG. Dit zijn allemaal weer plaatjes. en PNG bestandjes. RR4925. Treinnummer RR. Dat is dus waarschijnlijk het typenummer voor de sprinter. Disclosure down. Knop. Station Utrecht overvecht, aankomst 916, aankomstplatform spoor 2. Nou kijk, dat is hem. Disclosure down. Ik zal eens even op die disclosure down tikken. Station op, disclosure up, knop. Oh, dan wordt het disclosure up. r 4900 disclosure ja, up. dit is dus een, een knop die, uh, de, ik had hem vanochtend ook al te pakken, die, die niet echt iets doet. Maar goed, ik heb in ieder geval mijn reis weer. Verbindingen. Rechtsplanner, terugknop. We gaan even terug en ik ga nu even Reisplanner. mijn van station wijzen. Rechtsplanner van huidige positie. Dat is nu huidige positie. Tikken aan. Zoekveld, bewerkbaar. Ik, ik krijg een model. zoekveld. Vertrek annuleren knop. Huidige positie. Meer info. huidige positie, knop. Utrecht Overvecht. Dit zijn dus dingetjes stations die ik al heb ingetekend. Lelies dat centrum. hoofdletter uh, Q. En dan krijg ik het invoerveld, dus ik zal is Harderwijk intikken. Kijken of hij dat wil doen. Hoofdletter F. Hoofdletter H. Hof, hoofdletter J. Oh, Fout. Verwijderen. Hoofdletter J. Verwijder. Er zit ook een snoertje in de weg. Hoofdletter T. Hoofdletter G. Hoofdletter H. Hoofdletter H. A. A. R. R. R. D. D. E. E. R. R. R. Harde. werk. Die tikken we in. Je ziet hij maakt keurig zoekresultaat. Rijksplanner. Compact. Knop. Rijksplanner. Van. Harderwijk. Maar ik ga nog even een na, naar het scherm en je ziet dat je dus eigenlijk... Zoek. Um... Zoekveld, beweg annuleer, huidige positie... Meer info, ik zou huidige positie. meer info huidige positie doen. Naburige Stations of Haltes. Terug. terug dus Naburige Stations of Haltes. Naburige Stations of Haltes. Lelystad Centrum. 1,6 kilometer. 31 minuten. Hier hoor je ook dat hij vindt dat ik dat in 31 minuten kan lopen. Almere Oostvaarders. 16,7 kilometer. 5 uur. Ja, uh, stel dat ik naar Almere Oostvaarders moet lopen, dan vindt hij dat ik daar 5 uur over doe. Dronten. 18,1 kilometer. Nou, hij vindt dat rondte te ver lopen is. Is ook 18 kilometer. Nou, moet te doen zijn. Zo krijg ik dus een rijtje stations. Maar ik weet dus nog steeds niet waarom de app vroeg of hij mijn... Terug. Terugknop. ...contacten mocht Zoek zien. Kiezen. Nou, dit is het plengedeelte. Lelystad Centrum. Rij 1 tot en met 3 van 3. Rij 1 tot en met... Vertrekpunt. Annuleer. Knop. Raadjes in de weg. Reisplanner. Compact. Oké, okay, we zijn weer hier. Geselecteerd. Reisplanner. Favorieten. Omgeving. Dan. Ik pak even de omgeving. de omgeving. Omgeving. Koptekst. Map. Screen map. Knop. Weer de map. Je huidige locatie. Koptekst. Kogel 509 tot 543 Lelystad. Ja, ja, ik heb heel veel ruimte nodig, hè. van 509 tot 543. Vertrekken vanuit. Weglatingsteken. 1,6 kilometer. Lelystad centrum. Meer info. 1,6 kilometer. Lelystad Centrum. Knop. 16,7 kilometer. Almere Oostvaarders. info? 1,6 oh, kilometer. Oh, oh, oh, oh. Vertrekken vanuit. Weglatingsteken. 1,6 kilometer. Lelystad Centrum. Ik pak deze knop even. En dan gaan we even kijken wat we zien. Zoekveld. Annuleer. Huidige positie. Meringvo. Huidige positie. Utrecht Overvecht. Lelystad Centrum. hoofdletter Q. Hoofdletter W. Ja, je ziet dat ik dan weer in zoekveld. Bewerkbaar. Dit veld terechtkomt aan uw huidige meringsvol Utrecht overvecht. Lelystad Ik pak even Lelystad Het is een beetje onduidelijk scherm. Expand. Knop Reis. van Lelystad wijzig volgorde van. Daar. Lelystad centrum. Omgeving top. Dus 5. hij pakt dat dan als het ware zet hij dat in je vanveld en waarom dat dienstregeling info fijn oh, gaan onder weer onderaan scherm omgeving maps je huidige locatie kogge 402 vertrekken vanuit 1,6 km meer info 1,6 kilometer Lelystadcentrum. centrum ik pak hem mag. even kijken of meer info wat meer details. informatie omgeving, geeft rustknop details kop breng mij hierheen route hier plannen route vanaf hier plannen dienstregeling kaartstation, nabij aan favorieten toevoegen. Naar bij Dienstregeling. Ik pak de dienstregeling. Filter site of. Knop. Geselecteerd. Aankomst. Knop. Reload button. Knop. Station. Lelystad centrum. Daar. Station. Optional. Datum. VR. Van. En er. Daar. Spoor. Vertrek. 1527. 27. Producter E4652. In de richting van Amsterdam Centraal. Vertrek platform 1. Vertrek. 1534. Producter E4651 in de richting van Zwolle, vertrekplatform 4. Ik zal eens even kijken wat er gebeurt. Nou, vertrek 1542. Product IC 12752 in de richting van Den Haag Centraal, vertrekplatform 1. Ik zal hem eens even dubbel trekken. 1542. Product IC 12752 in de richting van Den Haag Centraal, vertrekplatform platform 1. Vertrek 15:45. Nou, je hoort, hij doet daar niks mee. Dat vind ik. Uh, ja, ik, ik moet je eerlijk zeggen, ik mis nog steeds de, de reisplanner-app in dit opzicht. Want het mooie van reisplanner extra is als je op uh, bij vertrektijden op zo'n station of op zo'n trein tikt, je keurig alle uh, stations krijgt waar die langs loopt of langs rijdt. En um, ja, dat gebeurt in dit geval niet. Ik zal eens dus even dubbel tikken en vasthouden of dat werkt. Nee, er gebeurt dus verder niks. Geselecteerd. Dienstregeling. Tab. Dat is dus de vijf. dienstregeling tap. Info tap. Omgeving. Tab. Reisplanner. Favorieten. Nou, dan tab. hebben we eigenlijk de favorieten vijf. laat ik voor wat hij is. Want anders dan ben ik al heel erg lang met deze app bezig. Dit is eigenlijk zo'n beetje wat, uh, wat de app allemaal doet. En ongetwijfeld ben ik nog een heleboel boel vergeten wat er nog meer in zit. Ik heb ook nog niet geprobeerd om een buitenlandse reis te plannen. Omdat de buitenlandse uh, spoorwegen. Uh, uh, bedrijven ook meewerken, was ik daar wel benieuwd naar, maar dat is er nog niet van gekomen. Oké, okay, ik gooi de microfoon los voor uh, vragen en opmerkingen. Ja, behalve het feit dat je dus inderdaad ook buitenlandse reizen kunt plannen, dat ...kan interessant zijn... Uh, ...zie ik het verschil niet zo erg met 9292. Uh, of is hij toch... ...ja, ik ben niet zo'n uh, enorme... Uh, ...frequente gebruiker van dit soort spullen... ...maar uh, is hij handiger dan 9292? Nou, uh, wat ik hoop te zien met deze... ...en dat uh, kan ik pas... Uh, uh, ...zeg maar merken als... Um, ...als we weer op het station sta... Uh, ...9292 is erg laat... ...met het doorgeven van wijzigingen... ...en vertragingen. Ehm... Um, Zoals je weet is er in Lelystad het een en ander veranderd sinds uh, december in verband met het openen van de nieuwe Hanselijn. En mijn ervaring is dat er eigenlijk altijd wel vertraging is. En de uh, NS-app die geeft die vertraging vaak nog sneller dan dat uh, onze ziende medemens dat op de borden kan nakijken. Dus die is daar erg snel in. 9292 is daar juist weer erg laat in. En ik hoopte dus, of ik hoop dus, dat deze app uh, daar net zo snel in is als uh, de NS-app. Daarom uh, heb ik hem even willen downloaden en ook uh, bekijken of die inderdaad voor ons goed toegankelijk was. En, maar je hebt gelijk, natuurlijk kan je dat met de 9292-app doen. Wat de 9292-app niet doet, is uh, wat je dus met deze weer wel kan: het omwisselen van vertrek en aankomst. En dat mis ik wel in 9292. Ik kan meteen even melden dat ik gisteren een gesprek heb gehad met. Uh, de managers van 9.2 die, hey, die daarover gaan. En uh, dat komt, uh, er komt binnenkort een update. En daar komen dat soort dingen weer wel in te zitten. En ook wat problemen die er met voice over waren zullen dan opgelost zijn. Maar ik hou jullie op de hoogte. Wanneer die app eraan zit te komen. Ja, nee, dat is interessant. En uh, inderdaad, wat die trage aanvoer van informatie betreft, dat uh, heb ik ook begrepen van Inge. Uh, nog iets anders. Uh, wat is er nou aan de hand met uh, de reisplannen extra? Want die is niet meer te gebruiken op de een of andere manier, volgens mij. Klopt, er is een update geweest. En sinds die update is een van de belangrijkste knoppen, namelijk de planknop niet meer voor over uh, te bereiken. Ja, dan, dan houdt het hele verhaal op. Je kan natuurlijk nog steeds naar de vertrektijden uh, kijken en dat, dat werkt nog wel, maar plannen gaat er niet meer mee. Nee, oké, okay. ik dacht dat het aan mij lag, maar dan ben ik toch gerustgesteld. En eh, nou ja, die, die pushberichten en zo, dat werkt allemaal nog wel en dat is op zich wel uh, interessant, want je wordt helemaal, helemaal suf gemessigd als je alles aanzet. Uh, en dat, dat kan handig zijn, maar inderdaad, voor het plannen van een reis. Is dat dus... Uh, Oké. Okay. Nou, dan, dat is uh, helder. Dankjewel. Um, ja, daar was het ook om begonnen. Omdat die knop het niet meer deed, Ruud. Maar ja, jij miste een paar uitzendingen van dit programma natuurlijk. Um, je kan er een buitenlandse reizen mee plannen. Ik heb het gedaan en het werkt goed. Uh, met team... Uh, uh, hoe heet het? Uh, uh, railteam, team. Hoe heet het? Ja, zo heet het geloof ik. Um, alleen wat mij opvalt is als je een reis bewaart, en het kan... Dat hij dan uh, de bewaarde reis opslaat op de dag van vandaag. En dat wil je helemaal niet. Dus dat is wel iets waar nog naar gekeken moet worden. Want het is onhandig. Want uh, ik had een reis geboekt voor morgen, want ik ga naar Nederland morgen van uh, Schiphol naar Rotterdam. En dan keek ik vandaag naar die reis. En toen was de tijd en de datum veranderd naar vandaag. Ja, dat is volgens mij ook het probleem van 9292. Uh, uh, de, de app die uh, de dingen ook laat staan of meeneemt naar de dag van vandaag. Wat je, of nee, die laat het staan op de dag dat je uh, die reis gepland hebt. Wat natuurlijk onzinnig is, want dat is een dag in het verleden. Nee, dat hoeft niet. Je zou kunnen zeggen dat het, ja, hij bewaart de reis zoals je hem toen destijds gepland hebt. Dat klopt. Maar deze neemt de dag mee naar vandaag, terwijl je hem op een andere dag kan doen, eventueel. Ja, in de toekomst bedoel je. Inderdaad. Ja, op zich hoeft dat niet zo erg te zijn. Het hangt er vanaf wat er gebeurt als je zo'n favoriete reis aantikt. Als je in het plannenscherm komt en je kunt daar vrij makkelijk de tijd en datum weer aanpassen, dan is het goed. Uh, nou ja, ik, ik ben het met jullie eens. De reisplanner extra is voor mij nog steeds degene die dat ook het beste doet, want die slaat gewoon van naar op... En de, de tijd, de, dan kom je als je dat aantikt ook in het plannerscherm. En automatisch pakt hij dan eventueel ook de tijd die jij, nou ja, van, van dit moment. De, de ene, hier laat je wat en daar krijg je wat. Zo is dat nou eenmaal met al die apps. Ik had nog twee vragen. Hoe kwam je nou in dat scherm waar je ook je looptijd kon aangeven? Dat heb ik even gemist, want ik zat zelf te kijken naar het appje terwijl jij hem behandelde. En mijn tweede vraag is. Ik had ooit eens een app waarmee ik ook kon zien als je bij een bepaalde halte was, wanneer een bepaalde tram of bus of metro uh, vertrok. Maar is dat appje er helemaal niet meer? Of is dat gewoon nu de reisplanner plus of OV 9292 waarbij die opties zijn uh, weggehaald? Ja, de, die optie zit nog steeds in 9292. Daar kun je dan... Uh, uh, uh zeg maar inderdaad wat jij wil dat zie je daar de, de trein of de bushalte waar je daar bent je kan het ook uit een lijstje kiezen die geeft die jou daar de vertrektijden en uh, de reisplanner extra app die doet dat keurig netjes als je daar op vertrektijden tikt dan krijg je een lijstje van dichtstbijzijnde stations en dat is uh, zo ongeveer op de meter nauwkeurig dus het is keurig gedaan uh, die eerste, ja. Ik had gepland vanaf mijn huidige locatie. En hij zag dat ik hier in de kogge zat. En hij vindt dat er 30 minuten lopen is naar de eerste halte. En dat is uh, Lelystad Centrum, station. Oké, okay, dus ik kies je eigen huidige locatie. Ja? Oké, okay, nee, dan, dan snap ik het. Ik dacht dat daar nog een andere optie uh, voor was. Maar dan is het mij uh, ook helder. Oké, okay, zijn er nog meer mensen die uh, uh, dingen hebben te vertellen over deze app of vragen hebben? Ik laat hem nog even los. Oké, okay. nou Nens, dan mag jij even kijken of jij nog iets leuks hebt. Ja, ik heb er wel eentje gevonden. Uh, omgrendel, omgrendel. Ik ben een beetje naar de, uh, naar de spelletjes aan het kijken op uh, audioformaat. En ik heb er weer een paar gevonden. Uh, ik pak nu even een hele simpele. Er zijn uh, mooiere, maar ik, uh, alleen als de tijd over is, doe ik die hoor. Ik pak even een korte tussendoor dus... Uh, degene die ik wil uitleggen is uh, ECHO, E-C-H-O, is gratis. Stunt. Hij uh, wordt, uh, uh, nou ja, zoals je hoort, mijn iPad zegt dat hij staand is, oftewel ik speel hem verticaal, dus ik kan uh, verticaal uh, vast. Of tenminste, uh, nou ja, weet ik veel, de lange kant aan, rechts, aan de rechter of de linkerkant. Um, pauze menu. Er is een pauzemenu omdat ik al in het spelletje zit. Een Resume. resume-knop en een menu-knop. Menu. Ik doe even een return to menu-knop. Oké. Okay. Uh, wat je hebt is eigenlijk um, een spelletje. Uh, als je begint heb je een start game-knop uh, en een tutorial-knop. De tutorial is uh, om te kijken hoe het werkt. Ik moet het even een beetje uit de buurt houden, want hij maakt heel veel herrie. Ik ga start de game doen. Dubbele top. Entering level 1. Doe a survive as long as possible. Oké. Okay. Nou, zoals je hoort is het een, uh, een Engelstalig spelletje. Wat je bent, je bent een driehoekje onder in beeld en uh, er komt een, een object richting jouw uh, kant. En die moet je proberen te ontwijken. En dat doe je door je iPad of iPhone naar links of naar rechts van het geluid af te wenden, zeg maar. Dus hoor je uh, het object van, uh, van links aankomen dan, uh, dan, uh, dan uh, zet je? Doe dat toch knop. je beter. Dan dan dan moet je me naar de rechterkant afdoen. Ik ga hem even uitzetten, want dit werkt helemaal niet zo handig. Oké. Okay. Het beste is dit spelletje te spelen met een koptelefoon op. Dan hoor je heel goed of het van links of van rechts komt. De objecten hebben verschillende geluiden. Je hebt zelf ook een geluid. Je herkent jezelf wel en um, doe je, kantel je het iets naar links, dan ga je zelf naar links. En kantel je iets naar rechts, dan ga je iets naar rechts. En zo ga je objecten proberen te ontwijken. Dat is dus echo en het is gratis. Oké, okay, dankjewel. Uh, ik weet niet, ik, ik geloof dat je thuis zit, maar anders dan. Ze zag Rebecca ja, nu helemaal gek over de, de, de gang rennen. Helemaal gestoord van al die geluiden. Het klinkt inderdaad wel leuk als een, uh, een geluid van zo'n echoloot en zo. Uh, zijn hier nog vragen over? Nee, geen vragen. Goed, dan ga ik verder met Drop Fox. Oké, okay, de app Dropbox. er is al even iets over geschreven in het forum dat hij er was en um, verder is er niet zoveel over gezegd, maar dat komt omdat er eigenlijk ook niet zoveel over valt te zeggen, want het is eigenlijk een simpel app, maar ook heel leuk. Wat doet Dropbox? Dropbox neemt een memo op en die zet hem meteen in je Dropbox. De app kost 1,79 euro. Ik zei al, als ik het er nu niet bij zeg, krijg ik weer een donder van Nens. Um, en ik vind dat misschien best wel de moeite waard. Wat hij doet is dus, dat zei ik al, een memo opnemen en die in de map van je Dropbox zetten. Op het moment dat je de app hebt gedownload en hem start, heb je ook maar één knop die bedienbaar is... En dat is de Dropbox-knop, uh, die moet je aantikken. De eerste keer ging dat bij mij niet goed, want ik kwam eigenlijk in een soort upload-scherm van Dropbox terecht. En ik heb de boel er weer even allemaal uitgegooid, uit de app kiezen gehaald en opnieuw Dropbox gestart. En op die knop Dropbox geklikt en toen kreeg ik dus de vraag of ik toestemming wilde geven of die twee elkaar mochten kennen worden van gelijkstrekking, uh, dat heb ik gedaan. Uh, wat je dan ziet, is dat je een map in je submap in je Dropbox map krijgt. Die heet Dropbox. Oké, okay, ik pak de app erbij: reisplanner top 2 van 5, thuisknop, kantoormap 8-ups, appkiezer, Dropfox. Dropbox, status ready record grijs. Status. Ready to record, zegt hij. Begin recording. Knop. Begin recording, dat is een knop. Settings. Knop. De settings. Knop. Ik ga eerst naar de settings. Oh. Settings. Dun. Knop. Een dunne settings. Nee, de, de gereed knop. Settings. Koptekst. Automatisch start recording on launch setting. Schakelknop. Uit. Wat deze knop doet, is dat hij automatisch begint op te nemen als je de app start. Dat gaan we straks even doen, want dat is eigenlijk wel heel erg handig. Continue recording in background doorlokt. Schakelknop uit. Nou, dat is dat hij doorgaat met opnemen uh, als je de app eruit gooit. Dus naar de achtergrond uh, verplaatst of het scherm vergrendelt. Oké, okay, wacht even. Er wordt nu wat getikt en er begint iets op mijn hoofd te kletsen. Oké, okay, Nens, nou, neem, neem jij de chat even op, dan, uh, op je, dan komt dat zo wel goed. Place aan tot de start-in-tent-of-recording. Schakelknop. Uh, speel ah. een geluid af bij het starten en stoppen van de opname. Choose upload folder. Knop. Choose upload folder. Um, een link from Dropbox. Een link from Dropbox, dan gooi je de, de, zeg maar het contact tussen Dropbox en Dropbox, haal je weg. Copyright 2013, ja, het Software, LLC. De copyright Dropbox 1, 2 en de de het Een link voor Dropbox. Choose upload folder. Ik zal even Choose upload folder doen. Dropbox, dun, knop. Dan krijg je de mappen te zien. Dropbox, kop, apps. Ik heb een map, apps. Bloemsels. Bloemsels. Bloemsels. Nou, Dropbox, van Dat zijn dus allemaal knop. mappen die ik heb. En als je die dubbel aanzet, dan kun je aangeven dat de desbetreffende map gebruikt moet worden door Dropbox. Settings, kop, dun, knop. Nou, settings, uh, we laten die even voor wat die is, die ene knop, van, uh, dat die automatisch gaat opnemen. Bij het starten zal ik jullie zo laten horen. Status, ready to record. grijp, begin recording, knop. Ik tik de recording knop. Dit is een test van een opname voor Dropbox. Ik tik weer dubbel en hij stopt met opnemen. Status, uploading audio. Uploading. Status upload complete. Hij zei dus status... Status to record. Ja, ja. Status uploading audio. Op dat moment was hij dus uh, uh, het stukje audio in de Dropbox map aan het zetten. En daarna uh, kreeg ik uh, de melding dat, dat hij daarmee klaar was. En vervolgens stonden we weer op de knop. Ik ga even naar mijn computer. Nou ben ik bang dat dat een beetje gaat rondzingen. Maar probeer het toch even. Ik ga naar mijn Dropbox... De spraak staat al uit, dus dat gaat wel goed komen. Ik ga naar de map uh, Dropbox. En ik zie een bestandsnaam staan. Die heet DV van Dropbox, streepje 2013 0524 42m 4 a 154142 is uh, 15 uur 41 minuten en 42 seconden. Ik druk op enter. Dit is een test van een opname voor Dropbox. Ik tik weer dubbel en hij stopt met opnemen. Nou, je hoort, keurig. En er staat dus keurig in mijn Dropbox. Even dit weer zachter voor het rondzingen. Op deze manier kun je dus best vrij snel een memo maken. Het kan nog sneller. Dat gaan we dus nu... Settings. ...doen. Knop. Ik pak de Settings. Settings. Settings. Automatically start recording on launch setting. Schakelknop. Uit. Ik zet hem aan. Aan. Settings. Koptek, dun, knop. Ik pak de dun knop. Status, to record, grijs. Kantoormap, acht hubs. Reizenmap, navigatiemap, zes hubs. Oké, ik heb de app er dus uitgegooid. Uh, ik heb die knop aangezet. Ik ga even naar de appkiezer, want daar staat die. App kiezer. Dropbox. Ik start hem. Dit is een test Dropbox. om te laten horen dat Dropbox meteen gaat opnemen als ik de app start. Tik dubbel om te stoppen. Status Uploading Audio. Status Upload Complete. Status Ready to Record. En we krijgen weer Ready to Record. Um, het enige nadeel hiervan is, is dat je iPhone kletst op het moment dat hij uh, uh, gaat opnemen en gaat starten. En ja, dat, dat heb je natuurlijk ook meteen in je... In je opname zitten, dat is het enige nadeel daarvan, maar het werkt natuurlijk wel heel snel om die knop aan te zetten. En wat ik nu even kan proberen is om te kijken Thuisknop. of ik die spraak onmiddellijk kan Achter. laten stoppen. Dus ik ga weer naar... Ik heb nu even het scherm aangeraakt, zodat hij niet gaat kletsen, en dan krijg ik dat dus ook niet in mijn opname. Status, uploading audio. Status, upload complete. Status Ready to Record. Oké, okay, we zijn weer terug in Ready to Record. Ik ga even naar de map Dropbox. Ik ga weer even kijken of ik... Ja, of ik hem jullie kan laten horen. Onderin zie ik dus nu 15:44 49 seconden M4A. Ik start hem. Ik heb nu even het scherm aangeraakt, zodat hij niet gaat kletsen. En dan krijg ik dat dus ook niet in mijn opname. Oké, okay, en nu moet ik even weer terug naar... Mijn plugin, klik hier to enter the room. Ja, dit is eigenlijk alles wat ik te vertellen heb over Dropbox. Meer is het niet, maar ik vind het toch wel een, een, een handig appje. Je kunt natuurlijk ook de Dropbox in je iPhone openen in de map om ze weer snel af te spelen. Maar het is vooral handig als je snel even een memo op straat of wat dan ook wil opnemen. En uh, dan vind ik toch dit... Uh, de app die daar uh, het snelst uh, in actie komt als het om uh, een snelle opname gaat. Oké, okay, dit was uh, Dropbox. Ik gooi de microfoon los. Ja, klinkt leuk. Uh, twee vragen. Uh, wat je nog wel eens hebt met dit soort appjes is dat uh, de gewone luidspreker uitgaat en die telefoon aangaat. Dat vind ik zelf nogal hinderlijk. Dat doet deze niet. Uh, heb ik het idee, maar uh, misschien kun je daar iets over zeggen. En het tweede is, uh, het is natuurlijk leuk dat die opname direct naar Dropbox gaat. Dat kan soms erg handig zijn, maar je zou ook best eens kunnen willen dat die opname in je iPhone blijft. Is dat uh, te regelen of uh, is dat per definitie uh, dat die gaat uploaden naar een... Externe schijf, laten we het zo maar zeggen. Ja, op je eerste vraag, de speaker blijft gewoon keurig aan, gelukkig zou ik bijna zeggen. En op je tweede vraag, nee, het, het heet ook niet voor niets uh, Dropbox. Uh, hij gooit hem meteen, hij loopt hem meteen op naar de Dropbox map binnen je Dropbox. En dat betekent wel dat je hem natuurlijk nog uh, met je iPhone kan afspelen, maar het is uh, pure Dropbox integratie wat hij doet. En wat, ja, wat ik al zei, wat ik, wat ik zelf uh, het, het lekker aan deze app vind, is dat je gewoon even heel snel een opname kan maken. En uh, ja, ik zit nog steeds te wachten op een echte goede memo-app die heel intuïtief werkt, maar wie weet komt die er nog wel eens aan. Nou, dit komt in ieder geval in de buurt. Nee, het is, uh, het is best aardig. Uh, ja. Ik ga we hem wel proberen, denk ik. Ja, maar je kan ook een andere uploadfolder kiezen. Als je het niet in Dropbox wil hebben, kan je ook een andere uploadfolder kiezen, volgens mij. Waarin je je bestanden naartoe kan schrijven. Maar het zal altijd een externe schijf zijn. Eén andere vraag had ik nog. Een beetje, ja, niet zo belangrijk, maar toch. Kan je ook een ander formaat kiezen of een andere bitrate Nee, het is een hele simpele app. En trouwens, Aad, nee, het kan niet buiten je Dropbox. Want het is puur geïntegreerd in Dropbox. Dus uh, als je kiest voor een andere map binnen de, uh, de instellingen van Dropbox, dan zie je alleen maar je Dropbox mappen staan. Dus het blijft helemaal binnen Dropbox. Het formaat is M4A. Ik weet niet of ik dat al had gezegd. En uh, daar kun je ook verder niks aan veranderen. Het is een hele simpele app. Kijk, als je echt uh, meer wil met dat soort dingen, dan ben je toch aangewezen op List Recorder. Nog één vraag. Uh, is er een limiet aan de opnametijd of kun je gewoon dat ding een half uur laten tokkelen? Daar heb ik niks over gevonden. Maar ook als je kijkt naar die instelling, dat hij dus continu kan blijven opnemen als je hem in de, naar de achtergrond verplaatst en. Uh, uh, uh, ...lokt het scherm... ...het, het scherm vergrendelt... Uh, ...zou ik bijna zeggen... ...volgens mij is er geen limiet aan... ...maar dat zullen we even moeten uitproberen... ...dat staat tenminste niet ergens vermeld. Ja, grappig. Nou, heel leuk. Oké, okay, zijn er nog meer mensen die iets kwijt willen over Dropbox? Oh ja, even hoe je het schrijft... ...Dirk Richard Otto Pieter... ...Victor Otto Xantippen. Er was iemand die hem niet kon vinden... ...maar die wilde hem met een F schrijven... ...vandaar dat ik het toch maar even spel. Oké, okay, ik laat de microfoon nog even los... Goed, uh, nou het is nog geen vier uur. En uh, als Nens, als je nog een leuk spelletje hebt uh, wat niet al te lang tijd neemt, dan zou ik zeggen: gooi hem er maar tussen. Oké, okay, um, nou ja, misschien kunnen mensen al een of ander spelletje dat heet Papa Sangre. Ik wil hem wel eens bespreken, maar hij is 4,99. En om een beetje het idee te geven hoe dat, uh, hoe dat werkt of hoe dat in elkaar zit, hebben ze, uh, is er een gratis. Uh, een uh, soort spelletje, audiospelletje dat eigenlijk hetzelfde werkt. Wat het is, het is een 3D uh, spelletje, 3D geluidsspelletje. Je hebt hier een koptelefoon nodig. En het leuke aan dit spelletje is uh, dat je, uh, hoe noem je dat, je uh, commando's uh, uitspreekt. Dus met spraak uh, zeg jij wat er moet gebeuren in het verhaal. Nou, deze app die heet Hears. Um, exile, uh, ik zal het even spellen. h u R t s en dan E-X-I-L-E. -e. En dat is eigenlijk een, uh, ja, is een beetje om het te experimenteren of te, te, te ervaren hoe, hoe, hoe dat ongeveer werkt, zo'n 3D uh, spelletje met audio. Het is gemaakt door een, een, een, een uh, muziekduo, dat heet Hurts. En daarin, daar hoor je ook wat uh, muziekstukjes van hun in de, in, de, in de game, in het spelletje. Ik ga kijken of ik hem zonder uh, koptelefoon even voor je kan afspelen. Hey. Attentie, mijn is best Nou, hij Vond. gaat zeggen dat ik er geen, uh, ik avond zone, geen koptelefoon op best aan. dat klopt, uh, dat doe ik ook even niet, maar als je de koptelefoon opzet, dan hoor je ook het geluid rondom uh, je gebeuren, alsof je echt in een scène zit, zeg maar. Dus het is heel mooi om te horen. Continueer. Stemt. Het is wel uh, handig uh, als je Engels verstaat en dat je Engels uh, de, de woorden kunt uitspreken die ze zeggen dat je uh, moet uitspreken. Nou, Om het uh, spelletje te spa starten, dat gaat hij ook vertellen dadelijk. Als ik één keer op het scherm tik... Come on. Come on. Exile is an immersive experience. You interact with a story by speaking. It works best with headphones in a quiet room. Listen out for the options. When you're ready to start, say begin. Nou je hoort het al, als ik wil starten moet ik het woord begin uh, of begin op zijn Engels uitspreken en dan gaat hij starten. Begin. When you're ready to start, say begin. Begin. Well, what do you want to do? Say, look. Nou, je hoort al dat hier weer een vraag wordt gesteld. Er is een hele scène. Valentina, ik ben zo blij dat je hier bent. Dat was het. Niet waar mijn doel. Wat wil je doen? Dat is klopt. Nou, ik wil hem even zo kort houden. Het is, uh, ik heb hem voor een gedeelte gespeeld. Ik, je kunt. Uh, je kunt er zelf zeg maar een soort, uh, je krijgt een keuzemenu en uh, bijvoorbeeld nu gevraagd uh, van wil je exploren of wil je blijven staan waar je staat. Uh, dat soort keuzes krijg je en dan kun je dus zeggen wat je wil gaan doen. En vervolgens gaat het verhaal zijn verloop. Als je ergens te vroeg zeg maar, hebt gezegd, een, een, ja, eigenlijk een verkeerde keuze hebt gemaakt, dan kom je uit het spelletje. En vervolgens kan je zeggen, ik wil weer beginnen op het punt waar ik hier uit het spelletje ben gegaan. En dan kies je eigenlijk de andere keuze. Dat is meer om me te ervaren hoe, hoe, eigenlijk, hoe mooi zo'n spel kan zijn. Een, een 3 d audio spel En dat je alleen maar uh, spraakcommando's geeft om het te spelen. Ik vind het prachtig. En papa Sangre, die is 4,99. En uh, ja, net als dit, eigenlijk een heel eng uh, ja, misschien kan ik hem de volgende keer laten horen. Maar ik vind het een beetje duur, 4,99, maar wat is duur. Oké, okay, dankjewel, Hurt Exile. Ik ga het ook eens downloaden, ben wel benieuwd. Zijn er nog mensen die er iets meer over willen zeggen of weten? Oké, okay. dan even nog een reactie op de chat van Alwin. Uh, die schrijft dat de disclosure down knop, dat je dan de tussenstations uh, zou zien... Ja, verder schrijft ze ook over de contacten dat uh, die integratie er moet zijn zodat je naar een contact kunt, uh, een reis daarnaartoe kan plannen, maar ik kan nergens vinden hoe je dat doet. Ik heb net nog even een app gekeken, ook binnen mijn contacten gekeken waar ik een adres had ingevuld of daar dan soms iets verschijnt. Het is voor mij dus nog niet duidelijk hoe ik naar een uh, contact kan reizen. De enige app die dat kon en dat gaat ook weer terugkomen in de 9292 app was de oude 929OV Pro app. Daarbij kon je dus kiezen uit een stationslijst of een, een, een reisplannen naar je contacten. Oké okay, mensen dan komen we aan het volgende onderdeel namelijk de vragen uit de chat. En ik weet dat Ruud eerst was. Dus Ruud brandt los. Ruud is weggelopen. Ik zie hem nog wel uh, staan. Meneer van Zomeren? Aantreden. Sorry, ik uh, was even iets anders aan het doen. Wat was de vraag? Dat wou ik nou net aan jou vragen. Wat was je vraag? Ah, ja, nee, nou snap ik hem. Uh, nou, die vraag is feitelijk al beantwoord, want die ging over reisplanner. En ik uh, nou, hij kwam dus iets later binnen, dus ik had niet gehoord wat er uh, aan de orde zou komen. Dus ik dacht, die ga ik even neerleggen. Maar hij is dus beantwoord. Kijk, dat schiet op. Heerlijk zo. Uh, zijn er nog meer mensen die, die een vraag hebben? Uh, uh, dan zou ik zeggen, stel ja, ik heb nog wel een andere vraag, want die heeft helemaal niets met iPhone of zo te maken. Daar bel ik je nog wel een keer voor. Is prima. Oké, okay, nog meer mensen met vragen. Ja, dan heb ik er nog alleen uh, die wel met de iPhone te maken heeft. Uh, Iway, uh, ik zie daar sommige mensen erg enthousiast over schrijven en dat het zo'n goed uh, navigatieprogramma is. Uh, ik heb er naar gekeken, het is erg rommelig en uh, sommige knoppen staan er in het Engels en in het Nederlands in en dan vraag ik me af, ja, wat moet je dan kiezen, de Engelse of de Nederlandse knop, want ze doen hetzelfde. Uh, maar is er iemand die ervaring mee heeft uh, of kunnen jullie er een keer naar kijken eventueel, als het de moeite waard is om er een keer aandacht aan te besteden? Ja, ik heb het ook gevolgd en ik heb hem ook al gedownload op mijn iPhone en hij staat bij mij ook op het lijstje om ermee te gaan experimenteren. Dus ik hoop daar misschien zelfs al volgende week iets meer over te vertellen. Goedemiddag, ik heb ook een vraag over de iPhone en iPad, als het kan. Kees. Had ik al gezien, Kees. Ja, natuurlijk kan dat. Maar voordat je aan de beurt bent nog even, uh, uh, is er nog iemand anders die iets uh, uh, kan reageren op vraag over iWay? Hey, Oké, okay, Kees, ga je gang. Nou, dat is wel moeilijk hoor. Uh, ik maak gebruik van uh, stem, uh, spraaksoftware, dus stem omzetten naar tekst. Dat de, voor e-mailtjes en uh, berichtjes. Soms zijn woorden fout en dan wil ik ze veranderen. Hoe krijgen jullie het voor elkaar om de cursor in een zin op de juiste plaats te krijgen. En dan het foute woord weg te halen en het nieuwe woord te tikken. Ik krijg dat niet voor elkaar. Ik zie een vergrootglaasje als je met je vingers gaat schuiven. Maar daarin kan ik die cursor niet zien. Hoe doen jullie dat? Ik denk dat het in eerste instantie belangrijk is om te weten welk programma je gebruikt. Want er waren nogal een aantal. Uh ik gebruik ze helemaal niet, maar ik weet dat, dat de afgelopen jaar een aantal van dat soort uh, programma's de, de revue zijn gepasseerd hier. Dus uh, welk, welk appje gebruik jij hiervoor, Kees? Oh, ik heb er een stuk of vijf gedownload, een paar betaalde en een paar. Uh, ja. De meeste die ik gebruik is Dragon. Um, iets met uh, Dragon Forge Dictation, zoiets dergelijks. Nou, de namen die die fout doet, doet hij leuk, want dan ga je er met je vinger op staan. En dan geeft hij suggesties, maar uh, uh, foute woorden, die uh, heb ik moeite mee om de cursor in de zin te krijgen en dat dan te verbeteren. Ik denk dat het eigenlijk niet uitmaakt met welke app je het doet, want ze werken eigenlijk allemaal hetzelfde. Oké, okay. nou ik, uh, ik ga het eens dus even, ik gooi het in de chat. Heeft er iemand uh, een antwoord voor Kees? Ja, mag ik? Ja, zeker, natuurlijk Alwin. Ga je gang. Ik heb geloof ik een vreselijke verbinding. Bij mij klappert die. De, nou ja, ik hoop dat jullie het uh, kunnen horen. Die moet dan ga je Dan ga je met je. Die... Alwien, ik heb je even de microfoon teruggenomen. Want het is inderdaad niet te doen. <laughs> je hebt in de, ja, ik weet niet hoe dat zit. Maar volgens mij worden de bytes per, per, per koets verplaatst bij jou. Want het schiet echt niet op. Misschien kun je even uh, in het kort uh, even in de, in de chat tikken hoe het moet. Dan kan misschien Nancy het even voorlezen of dat Kees het dan ook al hoort. Het hangt er vanaf hoe je de, uh, dit programma hebt ingesteld of je de chat meteen wil laten voorlezen of niet. Dus uh, het, het, qua spraak lukt het niet, maar probeer het even in te tikken in de chat als je wil. Um, Kees, bedoel je niet gewoon dat je je cursor op een plek zet en dat je links en rechts een woordje weg, een letter weggaat of zo? Bedoel je niet gewoon het bewerken van tekst, bijvoorbeeld in notities of wat dan ook? Uh, bedoel je dat misschien? Ja, daar komt het eigenlijk wel op neer. Dat je inderdaad in een rijtje tekst de cursor niet aan het einde van het begin, maar naast een foute woord gaat zetten. En dat je dan ja, met het verwijder, met het kruisje, een paar woorden weg kan halen. En een, uh, ...en een nieuw woord weer terug kan tikken. Dat bedoel ik inderdaad. Dat krijg ik maar niet voor elkaar. Um, krijg je dat... Uh, als jij iets anders tikt, Kees... Ik bedoel, ik, ik roep maar wat... Een, een, um, ik begrijp dat je een e-mail op deze manier doet... ...maar als je bijvoorbeeld een contact toevoegt of zo... Um, ...lukt het dan wel? Contacten toevoegen, dat... Ja, nee, daar heb ik... nee, nee. Het... Nee, het is puur het tikken van tekst en een foute tekst in het midden van een regel. In plaats van dat je de hele regel weghaalt, dan gewoon je cursor in het midden gaat zetten. Of waar het woord ook fout is. En dat je alleen dat woord weghaalt en dan weer een nieuw woordje ertussen intikt. Daar, dat, dat krijg ik niet voor elkaar. Als je dat uh, ziet, de mensen krijgen dat prima voor elkaar. Nou, ik ben dus slechtziend. Als ik het op de ziende stand doe, dan zie je een vergroot glaasje... en dan moet je die cursor moet je zien knipperen. Maar die cursor, daar zie ik dus weer te weinig voor, die zie ik niet knipperen. En als die op de voorse ogen staat, nou, dan weet ik bij God niet wat ik moet doen. Dan krijg ik het niet voor elkaar. Dan krijg ik alleen maar het gezeik, plakken, knippen, verwijderen... maar niet dat ik de cursor op een plekje kan neerzetten waar ik het wil. Dat is mijn probleem. Oké, okay, Nens, een goede vraag van jou, want ik denk dat ik nu ook begrijp waar het om gaat... Wat je kunt proberen... Uh, ...en jullie moeten mij maar, maar verbeteren... Uh, ...je zit in de tekst... ...dus de cursor heb je al in de tekst... ...en je zei het goed met dubbel tikken, ...dan verplaats je hem naar het begin of naar het eind van de tekst. Als je je rotor op tekens draait... ...en je veegt dan verticaal... ...dan verplaats je de cursor van teken naar teken... ...zet je hem op woorden... ...dan verplaats je de cursor per woord in je tekst. Ehm... Um, je kunt nog veel meer met de rotor, hè, want je kunt dan ook de typmethode aanpassen als je verder aan de rotor draait en ook dingen selecteren en zo bewerken. Maar zet je de rotor op tekens of woorden, dan kun je dus door die verticale veegbeweging met één vinger de cursor binnen je tekst, woorden en letters verplaatsen. En je moet je even realiseren dat als je van boven naar beneden veegt, dus als je um, vooruit gaat met de cursor, dan wordt de uh, cursor achter de letter geplaatst die je hoort en dan moet ik het goed zeggen dus als je dan een, op de verwijdertoets drukt, dan wordt de letter verwijderd die je het laatst hebt gehoord, veeg je van beneden naar boven, dus dan ga je met de cursor terug in je tekst en je hoort een letter, dan staat de cursor tussen de vorige letter en die letter die je hebt gehoord en verwijder je dan een letter dan wordt dus de letter die je niet gehoord hebt maar die daarvoor staat, wordt verwijderd Oké, okay, ik zou zeggen, probeer dat eens. Helemaal duidelijk. Ik was het verhaal van die rotor helemaal vergeten. Ik denk dat ik het nou wel ga redden. Dankjewel. Oké, okay, laat even horen of het is gelukt. Um, oké, okay, zijn er nog meer mensen met vragen in de chat? Nou, oké, okay, dan gaan we naar de valreep. Heeft er nog iemand uh, iets te vertellen op de valreep voordat we weer van boord gaan? Ja, ik begrijp dat Alwin uh, pro problemen heeft met de verbinding... Uh, het is eigenlijk een, uh, een, een app die zij mij heeft aangeraden. En die heet Lieren. En die app die.. Uh, daarmee kun je een RSS-feed uh, in, in je iPhone zetten. En dat is, het is eigenlijk uh, ontzettend een mo mooie app. Tenminste, ja ik vind hem heel mooi. Maar goed, uh, omdat ik een uh, RSS-feed heb aangemaakt voor de e-books en all-site. Zodat je kan. ...op de hoogte kan blijven van de nieuwe boeken die daar komen. Dat is, uh, dat is erg leuk. Het is uh, een Engels talige app, ...maar hij zegt bij de instellingen overal bij... ...tenminste bij uh, de accessibility option... Uh, ...als je het zus doet is het voor voice-over het beste... ...en als je het zo doet is het voor voice-over het beste... ...en bij elke optie uh, zegt hij dat erbij. Dus als je hem eenmaal hebt ingesteld... En, uh, dan, uh, dan, ...dan weet je dat, je dat het goed is gegaan. En verder ja, het wijst zich een beetje vanzelf. Ik kan hem hier niet bespreken. Want ik had gevraagd of Alien dat eventueel wilde doen. Maar uh, ik, heb het, ik heb het nog in gebruik en ik ben er gek mee. Ah, ja, ja ik, ik wou je er ook al naar vragen omdat je mij dat had gemaild. Voor uh, eventueel een tip voor vandaag. En ik schreef je ook al, ik, ik heb me eigenlijk nooit met RSS-fiets uh, bemoeid, omdat ik op een gegeven moment al via zoveel kanalen nieuws binnenkreeg. Dat werd me allemaal een beetje te veel. Maar als ik dat zo hoor, dan denk ik van daar is dus ook echt over nagedacht. Als ze ook aangeven wanneer een instelling echt uh, uh, handig is voor voice-over gebruik. Ja, je mag het ook zelf een keer doen, Astrid, als je het leuk vindt volgende week. Tom, uh, Alwin laat weten dat zij het volgende week uh, doet. Via de chat. Het lijkt me helemaal goed. Zij heeft hem te gevonden en ik ben heel blij met haar, maar hij kost me handen voor mijn geld. Want ik, de, dan zie ik weer dit boek wat ik wil kopen en dan weer dat. <laughs> dat dus zij ze al, je zult wel onder bewind gesteld moeten worden. Dat uh, klopt wel. Dat is prima Alwin als jij dat volgende week doet. Alleen moet je er dan wel even voor zorgen dat uh, de Bites niet meer met de trekschuit komen, maar uh, via de glasvezel ofzo. Dat heeft ze ook beloofd. Staat in de chat. Betere verbinding. Hartstikke mooi. Uh, ja, ik had zelf even nog uh, uh, twee dingetjes voor de valreep. Uh, nee, de ene had ik al geroepen, de 9292-app, waar dus verbeteringen aan komen. Uh, verder had ik nog gisteren willen reageren op uh, iets dat in, de, in het voice-over-forum naar voren kwam. Dat ging over mail versturen via de 3G-verbinding. Maar zoals ik al schreef um, lukt het me vanaf mijn werk niet om te mailen naar het voice-over forum. Ik snap echt niet waarom niet. Want ik gebruik daar hetzelfde account. Uh, dus dat is bij de, de, de Yahoo groep bekend. Het enige verschil is dat, dat ik hier via UPC verstuur de mails. En dat ik op mijn werk dat dat via access for all gaat. Maar de mails kwamen niet aan, uh, antwoorden niet en ook nieuwe mails niet en... Ik kreeg ook geen foutboodschappen, boodschappen, dus het is mij een raadsel. Ik weet dat Derek er ook wel eens problemen mee heeft gehad, en volgens mij was dat ook vanaf zijn werk, dus we moeten maar eens even kijken wat het is. Uh, maar wat ik daarover wilde zeggen, of had gemaild, was dat uh, sinds een aantal jaren. de internetproviders willen dat je alleen maar mail verstuurt via uh, hun eigen. E-mail servers, dus um, zit je bij Access4All, dan mag je eigenlijk alleen maar als je bij Access4All uh, aan het internet bent via Access4All versturen. Um, en dat hebben ze gedaan omdat ze denken dat ze daardoor spam zouden kunnen tegenhouden. Nou, dat is dus helemaal niet waar gebleken, maar dat blijft wel gehandhaafd, die... Um, die techniek. Dat betekent als ik dus mijn laptop van, van mijn werk mee naar huis neem en ik zou hier ermee werken en ik zou proberen mail te versturen via mijn wifi-verbinding hier, dat dat niet lukt omdat dan UPC zegt: ho ho, je wil via de access for all server versturen en dat accepteer ik niet. En andersom, als ik mijn, mijn uh, laptop die ik hier gebruik. ...die dus via UPC verstuurd mee zou nemen naar mijn werk... ...en ik probeer daar een mail te versturen... ...dan wordt dat ook niet geaccepteerd. Dat dus is dus inderdaad een beetje lastig... Uh, ...als je met je iPhone dingen wil versturen. Voor T-Mobile uh, mensen is, dat, is daar wel een oplossing voor... ...want dan plug je gewoon... ...of dan zet je daar bij de SMTP-servers... ...die je bij je uh, instellingen en uh, e-mail-accounts hebt aangegeven... ...kun je nog een extra server aangeven... ...dat is dan de server van... Uh, van T-Mobile en dan werkt het wel. Ik heb uh, volgens mij op mijn werk geen problemen als ik iets probeer te versturen via mijn iPhone. En dat zal ik voor de zekerheid nog een keer uitproberen. Oké, okay, dat wilde ik ook nog even kwijt op de valreep. Zijn er nog meer mensen voor de valreep? En toen bleef het helemaal stil om 16:12 uur 12, volgens mijn computerklok. Nou mensen, uh, dan wou ik iedereen weer heel hartelijk bedanken voor jullie aanwezigheid. Uh, we zaten met z'n 15 uur erin, zag ik maximaal. Dat is een mooi aantal. Uh, en daar is mij niets anders dan jullie een mooi weekend te wensen. En uh, niet te nat te regenen. Dat gaat mij morgen wel gebeuren. Want ik moet meewandelen in een sponsorwandeling. En het gaat regenen. Dus. Maar goed, dat hebben we er wel uh, voor over. Nogmaals, uh, iedereen bedankt. En uh, graag weer tot volgende week. Groetjes.